De aannemer die de verbouwingen zou hebben gedaan is de vader van de huurder. Hij is mogelijk bij de fraude betrokken. Wethouder Schneider denkt dat hij weinig kans maakt om de miljoenen terug te krijgen. De BV's van de huurder en de aannemer zijn inmiddels leeggehaald. De noodtoestand in Frankrijk wordt opnieuw verlengd. De termijn zou op 26 mei aflopen. Maar premier Vals wil dat de noodtoestand ook tijdens het EK voetbal in Frankrijk geldt. Dat is van 10 juni tot en met 10 juli. De noodtoestand werd afgekondigd na de aanslagen in Parijs in november. De opsporingsdiensten hebben daardoor meer bevoegdheden en ook kunnen demonstraties worden verboden. Na Volkswagen, Hyundai en Kia blijkt nu ook Mitsubishi te hebben gesjoemeld met het testen van auto's. Van twee type auto's die in Japan werden verkocht werd door Mitsubishi een gunstiger brandstofverbruik doorgegeven dan uit de testen bleek. Ook zijn voor de metingen verkeerde testen gebruikt. Verder zijn er door Mitsubishi fouten gemaakt bij het testen van twee modellen van Nissan. Die fouten werden door Nissan ontdekt. Na het bekend worden van dit nieuws daalde het aandeel Mitsubishi ruim 15 procent. In Amsterdam zijn de eerste testritten op normale snelheid begonnen van de Noord-Zuidlijn. De ritten worden gedaan met 80 km per uur. De snelheid die de metro's straks ook gaan rijden. Voorlopig wordt alleen nog boven de grond getest. Pas aan het eind van het jaar zal er op normale snelheid in de tunnels worden getest. Het weer vandaag zonnig, in het noorden is nog wat bewolking, maar ook daar breekt de zon door. blijft overal droog, het wordt 11 tot 15 graden. Morgen nog iets zachter, dan is er wel wat meer bewolking, maar het blijft droog. Dit was het RMC FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk richting de Keukhof, dat kun je merken op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer en ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 20 april. Maar dat wist u natuurlijk al. Want u heeft ook een kalender. Of een telefoon. Waar het op staat. Ja, maar goed, ik zeg het toch nog maar een keer. Voor die weinigen die het misschien niet weten. Ingrid die kwam net de studio aan, is vandaag nog 20 april. En daarom denk ik: zeg Het is verzaagdag, hè? Hè? zaagdag. Het is zaagdag, hè? Ja, 12 uur zagen. Ja, ja, ja, ja. Heb jij dat zaagsel al weggeveegd of niet? Al lang al. Ah, dan is het goed. Ja, anders krijgen we last met de gemeentereiniging. Ja. Al dat zaagsel op straat en zo. Nou <laughs> ja. Ah, ja, dat komt omdat we natuurlijk om 12 uur de week doorzagen, hè? Ja, nog steeds. Ja, dat blijven doen is traditie. Ja, grote ketting zag en dan... Hup, was door die week heen. Goed, nou... Uh, de, uh, hartelijk dank aan Cheryl voor het uh, waarnemen van de uitzending gisteren. Ja, ik had uh, even iets anders. En uh, dus uh, hadden we gisteren even een geheel nieuw team. Cheryl en Angela. <laughs> ze uh, deden het erg leuk. Heb wel mee geluisterd thuis. Terwijl ik gepijnigd werd... Maar goed, oké. Okay, uh... Alleen nee, toen was alweer weg. <laughs> maar goed, maakt het allemaal niet uit. Het is Zandvoort Lunch voor deze woensdag. En uh, je kunt vandaag winnen uh, sushi met je douche, hè? Ja, lekker. Ja, een sushi met je douche vandaag. Ja, kun je winnen. Dus uh, het enige wat je moet doen is naar Facebook gaan. Onze pagina Zandvoort Lunch. daar vooral eventjes uh, dat verhaal... Uh, Liken en ook de pagina van, uh, van het restaurant, lijken. We mogen de naam nog niet noemen, maar dat doen we straks wel. En uh, dus als je dat dan doet, dan maak ik een dingje mee. Dan ding je mee, want de loting heeft nog niet plaatsgevonden. Nee, dat gebeurt om kwart over één. Kwart over één, dan uh, trekken we een loodje. Dat gebeurt onder notarieel toezicht. Dat het helemaal uh, eerlijk gaat. Dat is je niet, dat Ingrid ook notaris is? Ja, ja ik ben alle markten thuis. <laughs> alle markten thuis. Notaris Ingrid. Ja. Had ik zijn salaris ook maar, hè? Uh, Had ik zijn salaris ook maar. Ja. Dat is een staat op oplichterij, hoor. Jongen, jongen, jongen. Je ziet wat dat kost. Nee, nou, nee, nou, nou, nou. nou, dat zeg ik ook wel eens. Ik heb een roeping misgelopen. Ja. Dat gaat muzikant worden met notaris. Dat is veel beter. Vroeger kreeg je er nog wat voor, maar tegenwoordig is het zo van... Uh, je krijgt het van tevoren toegestuurd en dan moet je het thuis doorlezen. En als je dan op de kantoor zit, dan zit, heeft u het begrepen. Als je nou je geld... Uh, waarvoor je geld hebt, moet je eigenlijk... nee, kunt u het even uitleggen? <lacht> ja. Ja. Ja, maar oh ja, goed, dat doen de meesten niet. En die lezen, uh, ja, begrepen, nou, dan uh, sta je in vijf minuten weer buiten... Het kost hetzelfde. Ja. Oh god, nou, als, nou, nou gaan we straks allemaal notarissen uit voor boos reageren. Nou, ik ga gauw muziek draaien. Lijkt me beter. Want uh, morgen... <laughs> morgen komt alles goed, denk ik. Ja, zo is het. Wat er ook gebeurt, maar morgen komt alles goed. Dat beloof ik. Goed. Ja, ik, dat beloof ik. Morgen komt alles goed. Echt waar. Geloof mij. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen. In de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voelde pijn hier. Alle trauma wat gebeurt. gebeurd. Maar denk ook, dan gaan we weer. Cirkel mee en ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed Het gaat oké okay, mijn jong, maar met de wereld even niet Wees gerust mijn lief, morgen komt het goed Als de wereld losga, hoor dan wat ik zeg Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht En als de oorlog losbreekt, ben ik het je van En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer Terug wat je verdient, al door het lijden nog zo zin. Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij Zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt ben ik het die ervan. Zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Handenkoppen schreeuwen crisis, precies schrijven over wij en zijn. tel alleen verliezers een maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt, wat zou ik doen als hij er niet meer was? Heb ik de cirkel ingesloten?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 Morgen komt het Diggy, Dex of Diggy Dexter is uh, de morgen rapnaam van... Ja, morgen komt het goed. Uh, dat is de roepnaam van uh, de rapper Koen Jansen. Komt uit Amersfoort, is geboren in 1980. En uh, nou ja, die heeft uh, dit leuke liedje gemaakt. Morgen komt het goed. Dan weet je dat ook maar weer. En uh, het volgende liedje is uh, ook wel weer uh, toepasselijk. Hè? Want dat is voor al die uh, gasten die uh, overal... Uh, een troep achterlaten en zo. En uh, <laughs> Jennifer Lopez heeft daar ook genoeg van. Die heeft waarschijnlijk ook kinderen die overal rotzooi maken. Of uh, ziet rotzooi van anderen. En uh, ze zegt gewoon, I ain't your mama. Ben je moeder niet? Rijm je do rotzooi op. I'm no zoontje hey. no, no, no. we Er hangt hier ook zo ergens zoiets hè van eh, Ram je rotzoe van your mother doesn't live here <laughs> En een vriend die er een zoutje van maakt Want dus ik ben je moeder niet, ik ruim je rotzooi niet op Ik doe je was niet, helemaal niks oh, no. nee, Gewoon doe normaal Ruim je eigen zooi op Nou ja, oké, okay. dat kan Ja 3 in 1 En die 3 in 1 is vandaag van Charles Bradley Ja, ja. Van zijn album Changes Me when I didn't know Dat een gaat moeiteloos over in het andere. Is niet te geloven. Charles Bradley. Ja, euh, nou ja, er is nog hoop voor mij. Hij is 67 en hij is nu een ster. Dus euh, zijn derde album heeft hij uitgebracht. En heet, uh, dat album dat heet Changes. Daarvan hoorden u drie stukken. Want ik vind die man zo goed. Het is echt een kruising tussen James Brown en Otto Redding. Nee, ik vind hem goed. Ik heb ook een stee, uh, bij, bij Umberto Ten al uh, live gezien en zo en hij maakt dat live ook helemaal waar het is echt ongelooflijk u hoorde drie nummers van zijn album zijn laatste album Changes wat ook hoog staat in, trouwens in de vinyl 50 dat ook nog eens uh, u hoorde achter een volgens Good To Be Back Home Nobody But You en het laatste was de titelsong uh, Changes uh, Bradley is geboren in uh, Amerika natuurlijk in uh, november 1948 dus hij is een half jaar jonger dan ik uh. Nou, misschien word ik dan ook nog eens een ster. Huh? Denk je niet? Zou het kunnen? Ah. Nou, maar... het huh? Hoe gaan we hem dan noemen? Hoe gaan we hem dan noemen? Wie? Die ster. Oh, dat weet ik niet. Verzin maar wat. <lacht> Goed. <lacht> nou, eens even kijken op de klok. Oh, het is alweer tijd voor, uh, voor andere zaken natuurlijk. Want uh, onze Ingrid zit alweer klaar. En dat betekent... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bal. Goedemiddag luisteraars. Van 5 tot en met 8 mei wordt de vijfde Haarlemse Wandelvierdaagse gehouden. De organisatie verwacht het aantal deelnemers van vorig jaar te overtreffen. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 10, 15, 20, 25, 30 en 40 kilometer per dag. Het is mogelijk om alle vierde dagen te lopen, maar ook één dag. Door het wegvallen van maatschappelijke stageplekken is de organisatie ook nog op zoek naar vrijwilligers. Jouw hulp is nodig bij het inschrijven op de startlocatie, het bevoorraden en helpen bij de stempelposten of bij het uitzetten en uitpeilen van de routes. Je kunt je opgeven via info@sportwandelschool.nl. Voor meer informatie over de vierdaagse kijk je op www.wandelfierdaagsehaarlem.nl. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat Luchthaven Schiphol en de Luchtverkeersleiding, LVNL, op het gebied van veiligheid niet optimaal samenwerken. De Onderzoeksraad stuit in het veiligheidsplatform Schiphol op een hoog opgelopen ruzie tussen de LVNL en Schiphol. De LVNL stapte uit een van de overleggroepen en pas na vijf maanden kwam er een gesprek om de lucht te klaren. Dit geeft aan dat samenwerking op het gebied van veiligheid onvoldoende is, concludeert de Onderzoeksraad. Volgens de LVNL safety manager Job Bruggen is er inderdaad een impasse geweest. Maar de aanleg van de nieuwe taxibaan ging gewoon door. Soms is het goed elkaar scherp te houden, vindt hij. De raad doet geen uitspraak over de vraag of de samenwerking nu wel goed verloopt. Op buitenplaats Elsvaart in Overveen staat al jarenlang een uit 1850 daterende Russische boshut in het plastic. Deze is dringend aan de restauratie toe. Staatsbosbeheer, eigenaar van het landgoed en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... werken samen om geld in te zamelen voor de restauratie die 25.000 euro kost. Via crowdfunding wil men 7500 euro bij het publiek ophalen... voor een nieuw rieten dak en een bank. Meedoen kan vanaf 10 euro. Hiervoor krijg je een bedankje die afhangt van het geschonken bedrag. Voor de overige renovatiekosten wordt een sponsor gezocht. Kijk voor meer informatie op www.crowdfundingvoornatuur.nl. Dan gaan we naar de agenda. En de Rut is zo bezig, hè? De agenda. Vrijdag 22 april vanaf 12 uur tot en met zondag 24 april. April tot 7 uur s'avonds is het NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort. Dit is een groot camperfestijn waarbij je met een camper kunt slippen, racen, proefrijden of parcoursrijden. Dagkaarten zijn online te bestellen voor 59 per persoon en aan de kassa kosten ze 15 euro. Camperhouders kunnen ook een weekendarrangement boeken, zodat je met je camper kunt overnachten op het terrein van het circuitpark Zandvoort. Kijk voor het reserveren van het arrangement op www.nce16.nl. Zaterdag 23 en zondag 24 april tussen 12 uur en 5 uur s middags is de Art Walk Zandvoort. Op wandelafstand zijn er vijf locaties in Zandvoort en deze zijn te herkennen aan Urban Knitting. Tijdens de wandeling zie je schilderijen, sculpturen, glas, fashion, fotografie, muziek, food en drinks. De restaurants Het Cent, Evi en Bistro MMX hebben speciale walkmenu's samengesteld... Een plattegrond met de route kun je onder andere ophalen bij de VVV en het Zandvoorts Museum. Kijk voor meer informatie op www.korbaniemetdezee.com Dinsdag 26 april is er tussen café Lauro en Hardy en de Williams pub weer een koningsnacht. De ruud janssen zorgt voor een bruisend optreden met als speciale gasten Arienne Groenewoud en Sven Davis. Aanvang is 20.30 uur, ik zeg allemaal komen mensen. Tot zover het nieuws en agenda uit de regio. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag is het zonnig. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust weerbelicht luidt als volgt. Uh, vandaag is het zonnig, mensen. Het hoge drukgebied Norbert zorgt voor dit mooie weer. Er waait een matige noordoostenwind en de temperatuur stijgt naar een graad of 13. Vanavond en de komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of vier. Morgen is er opnieuw veel zon, maar zien we ook sluierbewolking. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur ligt rond de 14 graden. Dit was het weerbericht. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen, want die zit hier. Dat is Ingrid. Yo. Die zit hier, dat is ons engeltje. Hè? Ja, is goed, Ries. Ons woensdagsengeltje. engeltje. Dat is een actieve dame, hoor. Die Ingrid, dames en heren. Die zorgt allemaal voor prachtige acties en zo. En prachtige prijzen. Het wordt, het wordt, dit is niet te geloven. We zitten ook met onze Facebookpagina. Dankzij al dat, dat werk, vroeger van Toet en nu van, van Ingrid... zitten we toch al bijna aan de 400 likes ons programma. Ja. we zitten al 367. Dus uh, jongens, uh, help hem die 400. Dan krijgen we een, gaan we hele, iets heel speciaals doen. Als we de 400 likes bereiken, gaan we iets heel speciaals doen. Ik zeg nog niet wat, maar heel speciaal. Heel speciaal. Maar goed, dit was het liedje van uh, de sidekick van onze Ingrid, dames en heren. En het was natuurlijk, dat had u al gemerkt, Tavares. En Heaven must be missing an angel. En ze schreef mij van: ik ga, Je blijft vandaag in je disco-periode. Waarom heb je thuis ook zo'n uh, zo spiegelbol opgehangen of zo? Ja, want kijk, jij, jij heet beslot I I Ingrid Bol. Kijk dus, naar mijn vest. Ja. Litter, litter. Ja. Ik, ben al, ik was al bijna van plan om je Ingrid Spiegelbol te doen. <laughs> Ik ga even terug naar mijn uh, jonge jaren. He. Ja? Ja. Toen kwam toen... toen jonge jaren. Toen frequenteerde jij de disco. Ja, zeker. Jij was de uh, star on the dance floor. Yes. Ja? <laughs> kon, jij, kon jij goed dansen? Ja, best wel. Ja? Ja. ja. Van, ook van die, van die speciale bewegingen. Uh, zo. Plateau, zolen, ik kent dat wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, de, een beetje, dus de John Travolta was vroeger wel een liefertje voor jou. Ja, zeker. Ja, ja die kon ook wel dansen. Zeker weten. Wat was jouw droom als tienermeisje? Gewoon een keer op de dansvloer staan met John Travolta? Nee. <laughs> ja, ik kan me zoiets voorstellen, <laughs> toch? He, als je dan tienermeisje bent, en je bent gek, dik, dikzo, eh, disco. Dat je dan uh, gewoon denkt van nou, John Travolta. Oh. Ik heb nooit echt een idool gehad. Nee? Nee. Ook niet met tien jaren. Ook niet? Nee. Mooi, ik wel hoor. Wie dan? Ja? Wie dan? Hé? Huh? Oh, ik, had, ik had het diverse. Ja? Ja, mijn grote idol, dat weet iedereen wat mijn grote idolen zijn. Dat oh, weet iedereen. Ja. Nee, de Beatles. Oh. <laughs> ja, anders ook. Maar ik bedoel, kijk, dat hebben we het niet over. Uh, hè, uh, bedoel, we hebben het nu over muziek. Maar uh, ja, kijk, iedereen weet natuurlijk dat ik uh, een grote Beatles-fan ben. Klopt. En dan ga ik straks in de aan een plaats van de Stones draaien tegenstrijdig, hè, Willem? Ja, zeker. Ja, ja, ik vind het wel tegenstrijdig. Hij zakt maar weer een plaatje draaien, want dat had een oude nail uh, Ik ga nog een plaatje draaien. En ik heb een hele leuke. Naar Tavares. Dat is een nieuwe van Paul Simon. En die heet Wristband. En dat is weer heel apart.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 The I can't explain it. I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying, Hey, you can't do that. On this. And the man was lost. A well dressed six foot eight. And he's acting like St. Peter standing.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 Bij ons kom je de deur niet in. Hè? Dat is uh, waar het over gaat. Paul Simon, wristband. De Zaria Grande. Lord. Okay, Ariana, my little mama. Goodbye to the good girl. My ex tripping is no bigger. I, Tupac, took her. I'm laid up with my new thing. She little hit on my new chain. Then the mood changed. My name changed from Lil Wayne to Ooh, Wayne. Oh, Lord. She grinding on this grind day. Oh, Lord. I'm drowning. I'm gonna need that Coast Guard. And when it comes to that new, I give her amnesia. She just looking for love. She said she's single and I'm her feature. Oh, my God. Yeah. Ariane Kramde samen met Lil Wayne. En uh, de nummer heet Let Me Love You. En dat is weer helemaal nieuw. Jawel. En hebben het door. Het staat van alles door elkaar in dit programma. Oud en nieuw en zo. Eh, jong en oud. En ik heb nu een hele lekkere oude aan. Oh. Dat is het leuke van, uh, van Spotify: dat je zo'n uh, uh, Discover Weekly, dat is zo'n lijstje dat je dan krijgt. En soms staan daar toch stuk te gekke nummers in. Zoals dit: Van uh, Todd Rundgren. I saw the light. en groot was dat? En het jaar later, ik zag de En dit is, ja, Aaron Neville. You can see that they get the The cooler radar was crammed with TD dinner and ginger T but when he T T T T the T T T Van Chuck Berry, die schreef het. En uh, de hitversie was natuurlijk die van, uh, van Amy L. Harris. Van het album Luxury Liner. Dat we twee weken geleden nog hadden in uh, de vinyljaren. Jawel. Maar uh, dit was dus een andere versie van uh, niemand minder dan Aaron Neville. We gaan nu meenemen naar het NOS Journaal van 1 uur. En u weet het rond kwart over 1. Dan kunt u weer een fantastische prijs winnen. En hij is echt fantastisch hoor, deze week. Sushi met je douche. <laughs> nou, en het wordt echt goed. Dus straks om kwart over één. Blijf luisteren. En als je nog mee wilt doen, moet je heel snel zijn. Want om één uur, dan, dan sluit het. Dus als je nog, nog mee wilt dingen, gauw naar Facebook. ga naar onze Facebookpagina. En nog even gauw die pagina van uh, de Iso Lounge uh, uh, liken. En het bericht wat je ziet liken. En dan komt het allemaal voor elkaar. Maar dan moet je wel heel snel zijn. Je hebt nog... Anderhalve minuut. Er zijn allerlei vrienden die helemaal gestrest naar Facebook gaan. En dan doet net de internetverbinding het niet in je, moet je Goed, nou, uh, we nemen nu mee naar het uh, nieuws. En uh, uh, tot zo aan de andere kant van 1 uur.